miss someone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 And the downtown special cries along. Cause I'm leaving tonight. When to suicide not.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 Nederland heeft te maken met een lichte epidemie van de Mexicaanse griep. Volgens de criteria is er een griepepidemie als twee weken achter elkaar op elke 100.000 Nederlanders er 55 griep hebben. En dat is nu het geval. Deze week zijn twee mensen aan de Mexicaanse griep overleden. Een man van 40 en een meisje van 14. In totaal telt Nederland nu zes griepdoden. De meeste waren al ernstig ziek. In België lopen bijna 1700 veroordeelde criminelen vrij rond. Het komt niet alleen door het cellentekort, maar ook door een groot gebrek aan elektronische enkelbanden. In alle gevallen hebben de betrokkenen een celstraf tot maximaal drie jaar gekregen. Het Belgische ministerie van Justitie zoekt met spoed een bedrijf dat snel nieuwe elektronische enkelbanden kan leveren. Het cellentekort wordt volgend jaar grotendeels opgelost. Dan huurt België cellen in Nederland. In Breda zijn vanochtend vroeg vier vrouwen mishandeld en aangerand. Eén vrouw moest in het ziekenhuis worden behandeld. De andere drie hadden lichte verwondingen. Een onbekende man viel de vrouwen plotseling aan toen ze door de stad liepen. De politie in Breda denkt dat er één dader is, een man van rond de twintig. Een woningbouwvereniging uit Maastricht mag een vrouw die overlast veroorzaakt uit haar woning zetten. De problemen worden vooral veroorzaakt door de kleinkinderen van de vrouw, die intimideren en bedreigen volgens de rechter de buurtbewoners. De vrouw in Maastricht moet u binnen twee weken haar huis uit. Ook moet ze de proceskosten van 800 euro betalen. Passagiers die met Air France KLM Economy Class reizen... moeten vanaf 1 november extra betalen voor een tweede koffer... als ze naar de Verenigde Staten vliegen. Het inchecken van een tweede koffer gaat 50 euro kosten. Bij vluchten vanuit Amerika geldt een heffing van 50 dollar. De extra tarief is in lijn met wat andere maatschappijen al doen, zegt Air France KLM. Het weer, geregeld zon, in de kustgebieden kans op een bui. Vanmiddag is het een graad of 14. Morgen regen, zondag nog een bui, maar ook flink wat zon. En 13 tot 16 graden.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 This jagged streets and into my bed. When I was fumbling through your dresser drawer. pain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 I'm sauce.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 Seen by the look in my.